En in de Eter op 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg wil dat artsen vertellen met welke farmaceutische bedrijven ze een relatie hebben. Het gaat vooral om artsen in werkgroepen die richtlijnen opstellen voor de manier waarop een bepaalde ziekte bestreden moet worden. Het komt vaak voor dat de keuze uiteindelijk valt op het medicijn van het bedrijf dat het onderzoek financieel steunt. Die richtlijnen worden door veel artsen gevolgd. Een man uit Baarle-Hertog is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn vriendin in een Tilburgse hotelkamer. Hij schoot haar na een ruzie van dichtbij door het hoofd. Hij zei dat hij in een opwelling schoot, maar volgens de rechter had hij genoeg tijd om over zijn acties na te denken...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 Om sneller te kunnen aflossen gaat ING nieuwe aandelen uitgeven. Het bedrijf maakte ook bekend dat de verzekeringstak wordt afgesplitst. De jongen van 17 die gisteren in een ziekenhuis in Nieuwegein een verpleegkundige mishandelde is opgepakt. Hij kwam gisteren het ziekenhuis binnen met een hoofdwond en vond dat hij niet snel genoeg werd geholpen. Daarop bedreigde hij een verpleegkundige en vloog die aan. De politie heeft de jongen in zijn huis in Nieuwegein aangehouden. In Duitsland is een, groot een grote vaccinatiecampagne begonnen tegen de Mexicaanse griep. Er zijn de komende maanden 50 miljoen doses van het vaccin beschikbaar. Mensen die in de zorg werken mochten zich vandaag al melden voor een inenting, maar het liep niet echt storm. Volgens onderzoek zal zo'n 25 tot 45 procent van de Duitsers zich laten inenten. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog. Morgen vroeg eerst mist, later op de dag droog en maximaal van 15 graden. Dit was het.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 La chose No Mercy no me souviens no mercy. La no je La chose je no La je You mercy. it, it shows the mercy, the mercy, it shows the mercy It's stupid, it's stupid, get stupid, don't stop, it's right. stupid, it's stupid, get stupid, don't stop, it's right. stupid. Tot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 Look and look what you started In the world flashing from your eyes The world is mine. Wat is mijn hart? Aus als het oud, als het koud en bevroren is Als het lood dat het doet, nu het en verloren is Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, als het stil, als het hart en berekend is het beeld dat je schetst dat het wetst over tekenen is. Wat is jouw woord?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 Het hart en verwacht Ze verschuilt voor de werkelijkheid Wat is jouw hart? He's not like Dan zie je er...